3 uur. Het NOS-journaal. Onno nee, de Wit. Nieuwe postbedrijven moeten meer werknemers een vast arbeidscontract geven. Te de denken valt daarbij aan 80% van het personeelsbestand. Dat staat in een advies van oud-burgemeester Vreeman, die bemiddelt in het postconflict. Je moet toch eigenlijk proberen op een, op, een, op een respectvolle manier met die mensen om te gaan. En daar hoort bij dat je zegt, nou ja, dat betekent ook, je bent verzekerd, ja, je, je ziet er netjes uit, je hebt een goede fiets. Nou, gewoon, he, daar moet je dus niet met Deden over praten, maar dat vind ik dat je echt een fatsoensnorm hebt die wij in Nederland moeten handhaven. Vreeman wil de partijen tot 1 april de tijd geven om een akkoord te sluiten.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 Vier demonstranten kwamen om het leven toen ze een politiebureau aanvielen met molotovcocktails en ijzeren staven. Acht politiemensen raakten gewond. Volgens de politie zijn sinds de jaarwisseling al 18 mensen omgekomen, maar volgens een Tunesische vakbond en een mensenrechtenorganisatie zijn het er alleen in de afgelopen drie dagen al 50. Er wordt al drie weken gedemonstreerd in Tunesië, vooral tegen de hoge werkloosheid en de corruptie bij de overheid. Na aanleiding van de redden zijn alle scholen en universiteiten... voor onbepaalde tijd gesloten. In de Franse Alpen heeft een lawine aan vier skiers het leven gekost. Een vijfde raakte gewond. De slachtoffers hoorden bij een groep van zeven skiers... die in Val d'Isère buiten de piste waren gaan skiën. Het is nog onduidelijk waar ze vandaan komen. Vorige maand kwam in hetzelfde skigebied een Brit om het leven. In Elst dreigt een schoorsteen van ketchupfabrikant Heinz om te vallen... In de stalen pijp is een explosie geweest, waardoor die is ontstaan is nog niet duidelijk. De situatie is extra gevaarlijk, omdat direct naast de schoorsteen twee tanks met chemische producten staan. Uit voorzorg zijn acht woningen in de buurt ontruimd. Er is een kraanwagen onderweg, die moet helpen om de schoorsteen overeind te houden. De veroordeling van opiniepeiler Maurice de Hond voor smaad moet worden vernietigd. Dat vindt althans de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Het gerechtshof veroordeelde de hond tot twee maanden voorwaardelijk, omdat hij Michael de Jong had aangewezen als de dader van de moord op de weduwe Witteberg in Deventer. Ook zei hij dat de vriendin van de Jong had geholpen de politie op een dwaalspoor te zetten. De hond ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad. De adviseur van de Hoge Raad zegt nu dat het hof niet genoeg duidelijk heeft gemaakt waarom de hond zelfstraf moet krijgen voor het uiten van zijn mening. In een civiele procedure is de hond al veroordeeld tot een schadevergoeding... en hij mag de naam Michael de Jong niet meer in verband brengen met de Deventer moordzaak. De Hoge Raad doet over twee maanden uitspraak. Dan het weer. Door ijzel kan het in het Noordoosten nog glad zijn. Verder is het bewolkt regenachtig en is er een middagtemperatuur van ongeveer 4 graden. Vannacht in het Oosten een graadje vorst. Morgen veel regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie in het noordoosten van het land... is het op de lokale wegen door IJssel plaatselijk glad. Er staat een file op de A13 en A richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en het knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. Zijn auto stilgevallen, de rechte reisschok is dicht.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 Fijn dat u luistert naar ditste dag. Zometeen aandacht voor Haiti, een jaar na de aardbeving. En tegen half vier kunt u luisteren naar de rubriek... een appeltje schillen met... daarvoor is uh, aangeschoven Sander de Kramer... onder andere oprichter van de straatkrant. Sander, met wie ga jij een appeltje schillen? Met uh, de initiatiefnemer van de site alcoholcontrole.nu... Want die hebben nu een sms-dienst en dan uh, sms je uh, alcoholfuik aan... en dan je, je plaats waar je zit, bijvoorbeeld Rotterdam... en dan krijg je alle alcoholcontroles op je over de sms voor 3 euro... en dan weet je precies hoe je met tien whisky op... toch gewoon thuis kan komen met de auto. We nou, ik heb... ben heel benieuwd wat de initiatiefnemer daar zelf van vindt eigenlijk. Aan jouw gezicht zie ik al wat jij daarvan vindt. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan eerst naar Haiti. De stank hier op straat is echt ondraaglijk. Drie dagen na de ramp en er liggen nog steeds lichamen zoals hier, gewoon langs de kant van de weg. Die mensen hebben een klein kartonnen bordje erbij gezet. Romulus Islande heet dit slachtoffer. Maar hier zijn de hulpdiensten nog niet langs geweest om deze lijken op te halen. 40.000 doden kunnen er gevallen zijn, zegt het Haitiaanse Rode Kruis. Morgen is het precies een jaar geleden dat de aardbeving in Haiti plaatsvond. In minder dan een minuut tijd verloren een schatting 200.000 mensen het leven. Hier aan tafel Hans-Jaap Melissen, verslaggever van Ondermeerde Wereldomroep. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ik jouw rto collega Erik Mouthaan. Je was zelf ook kort na de ramp ter plaatse. Wat maakte toen de meeste indruk op je? Ja, de, de, de radeloosheid van mensen die ook vaak juist in stilte werd gevangen... Uh, ik kwam s'nachts binnen in Haiti en ik zag een soort, soort nachtvierdaagse. Ik zag allemaal mensen op straat lopen, een beetje wezenloos eigenlijk. Ja, je hebt heel wat meegemaakt, althans je bent op veel plekken geweest waar erg dingen gebeurden. Uh, maakte deze ramp meer indruk op jou dan anderen? Dit was voor het eerst dat ik op een plek was waar ik al eerder was geweest. En bijvoorbeeld ook voor vakantie, een land waar, waarmee ik al wat had. Op andere plekken kwam ik binnen als een soort vreemdeling. En ik had dus nu ook de zorgen om uh, bekenden. En dat was nieuw? Dat was voor het eerst. En dat maakt het ingrijpender? Ja, dat is uh, lastiger werken dan... Uh, gelukkig bleken mijn bekenden nog te leven. Maar ja. dat wist ik pas na een aantal dagen. Ja, en dat is dan een vorm van opluchting... waar je, je ook weer een beetje ongemakkelijk bij voelt. Want toch heel veel anderen is niet goed afgelopen. Ja, maar zo werkt het wel. He. Het, ja. Wat het dichtst bij je is, dat, ja, dat raad je het meest. Een week na de ramp bezocht collega Richard Groeneboom Haiti... en hij ging op bezoek bij Johan Smorenburg. Hij woont al bijna 30 jaar in Haiti... en runt er een weeshuis dat deels is ingestort. Dit was onze school. Hier kregen ruim 500 kinderen en jonge kregen hier les. En om net voor vijf, toen, toen brak het geweld los. Het was verschrikkelijk. En we renden naar buiten natuurlijk en worden overal gegeel. Overal, we konden ons niet realiseren wat er... Want toen de aardbeving begon, wat dacht u toen? Ik wist het gelijk, omdat ik in Martinique heb ik dat ook verschillende keren meegemaakt. Kleinere, uiteraard. Dus ik wist het gelijk, ik ben opgestaan. Het was net alsof we op het dek van een schip stonden in een storm. Ik werd heen en weer gegooid. En ondertussen denken En een lawaai. En tekeer gaan. En het huis werd echt, echt. Die bewoog echt helemaal de vloer onder me, bewoog. En toen gilde ik dus naar binnen naar de slaapkamer. Dat is een kleine gang, slaapkamer. Daar was Wiltzi met een andere vriendin. We waren daar bezig. Z is uw vrouw, hè? Ja, uh, ja Wiltzi is mijn vrouw. En uh, die kwamen er aanrennen, Dus die kwamen achter mij aan. En toen ben ik via de keuken naar buiten gelopen. In één keer keken we allemaal overal naar de buren. Alles was weg. En toen zeiden ze tegen me, van de schoot is helemaal ingestort. Dat was misschien enkele minuten nadat het gebeurd was. Het is helemaal ingestort, hè? Is helemaal, het is net een pannenkoek, dus, dus het uh, waren twee etages. Maar en toen hoorde ik, ik, eerstens dacht ik van, oh, daar moeten... Tientallen mensen, gelukkig smiddags, hè, om vijf uur. We hadden een cursus dus voor opleiding voor uh, kleuterleidsen. Het meest vrouwen. En die waren in de school en die zijn eruit kunnen Onze directrice is vastgezeten. Is vast dus die was vast, je kon er niet meer uit. je lag met haar been helemaal onder. We waren natuurlijk bang dat het, huis, het gebouw helemaal zou instorten. Maar we hebben het eruit kunnen halen. Ik ben daar niet bij geweest trouwens, want ik moest iedereen daar kalmeren. Het was natuurlijk een, een paniek, dat was onvoorstelbaar. Ja, Richard Groeneboom in gesprek met Johan Smorenburg... een week na de aardbeving. Johan Smorenburg is nu aan de telefoon. Uh, goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag. Ik is er nog morgen, maar goedemiddag. Goedemorgen dan maar. Hoe kijkt u een jaar uh, na de ramp uh, terug? Wat is het gevoel vandaag? Uh, nou, hun gevoel ook, uh, ja, toch van uh, wanhoop, en die zich steeds die begint uit te breiden. En uh, op dit moment, bijvoorbeeld, hebben we een team van dokters die uh, in een kamp werken, zijn gekomen voor de cholera. Dat gaat daar in een van de grootste kampen geweest, ook beruchte korai. En ja, de mensen zitten daar een jaar na afloop, zitten de meesten dus nog in, in tenten met een verschrikkelijke hitte, zonder enig uitzicht dat het ooit beter zal worden. En ja, dat is een wanhoop die zich ook van mij meest maakt, want je ziet zoveel nood, je ziet nog een jaar na afloop nog zoveel ellende, dat het eigenlijk gewoon onmenselijk is. Ja, u zegt er is nog aan helemaal... een geen reden om terug te blikken. Er zijn nog volle problemen nu. Oh, absoluut. Absoluut. Absoluut. Er is, als, je het, als je het echt bekijkt, dus uh, wat er na een jaar gebeurd is, dan is dat uh, uitermate weinig. Uh, er beginnen wat gebouwen op te ruimen in de stad. Er zijn hier en daar vallen open plekken. Maar de mensen, nog steeds meer dan een miljoen, leven niet ver bij mij vandaan nog allemaal in eigen gemaakte hutjes en tenten. En ja, die, die, die, die leggen daar gewoon. Die proberen te overleven. Nee. En, en dat is de, de, de toestand momenteel. Want ja, hoe kan dat? Er is massaal hulp geboden. Waarom is is er niks gebeurd? Misschien is er wel, ja. te, veel, is er wel te veel hulp gegaan. Uh, wat nu een probleem ook is, is dat... Uh, en de, die geluiden hoor je zelfs uit de hulpverleningskringen... Uh, dat er heel veel hulporganisaties zijn... die niet altijd goed gecoördineerd aan het werk zijn. Maar dan, dan gaan ze misschien en, naast elkaar aan het werk... maar dat lijkt alsof er niks gedaan is. Ja, maar dat is, dat is wel het een en ander gedaan... maar nog veel te weinig, uh, wat meneer Smorenburg ook zegt. En... Uh, en er wordt een beetje heen en weer geweest. Hè. De overheid zegt, ja, wij, wij, uh, wij kunnen het puin nog niet overal weghalen... want we weten niet van wie het precies is. Uh, de hulporganisaties zeggen, ja, dat moet dus eerst gebeuren. De overheid zegt, we willen eerst geld zien en dan gaan we aan de slag. Maar dat je ziet dat het met die hulporganisaties qua coördinatie niet goed gaat... hebben we natuurlijk gezien bij de cholera. Je, dat was heel vervelend natuurlijk dat de cholera kwam naar Haiti. Dat kende men in Haiti niet. Dat is waarschijnlijk geïmporteerd door de VN per ongeluk... Nepalese militairen. Dat, daar loopt nog een onderzoek naar... maar er is al één onderzoek geweest. Hmm. Dan zou je kunnen denken... dat is rampzalig, maar er zitten... Nou, misschien wel 10.000, 12.000 NGO's. Die dat, moeten dat toch kunnen handelen, zou je zeggen? Dat zou je denken. En van de week zei ook het uh, internationaal hoofd... van Arts zonder Grenzen daar iets over. Van, dit is een beetje het failliet van de hulpverlening. Ja. Dat ze zelfs dat niet konden tegenhouden. Althans, er zijn niet van 3500 doden bijgevallen. Ja. Sander de Kramer? Ja, ik sprak ook uh, de directeur van Ico, maar die zei ook dat een van de grootste problemen... de organisaties die er al waren, die zijn ook alles kwijtgeraakt. Panden zijn compleet ingestort en heel veel personeel is overleden. Dus zij moesten ook weer helemaal van de grond af hun organisaties opbouwen daar. Dat was ook een groot punt. Ja, dat is een van de problemen ook, absoluut. Ja. En alleen er zijn ook heel veel organisaties nieuw gekomen. Die hebben een soort tentenkamp opgezet uh, waar nieuwe internationale hulpverlening zit. Net zoals de VN, het hoofdkwartier van de VN. Wat, dat er al zat, hè? er zat een vredesmissie, uh, zit er nog dat dat hele gebouw was gewoon recht naar beneden ingestort. En dat betekende ook natuurlijk uh, grotere verwarring. Dus er is een opeenstapeling van problemen... waarbij je, zoals meneer Smorenburg ook zegt... Uh, voorlopig niet ziet hoe dat ja. gaat veranderen. Meneer Smorenburg, de, de, de school in het kinderdorp, dat stortte in. is dat opgebouwd inmiddels of ook nog niet? Nee, dat niet. Er staan uh, 23 containers in de haven... Al pakweg twee maanden. Uh, met de hele basis voor de nieuwe scholen. Uh, maar uh, ja, ook dat duurt tijden en tijden. Dus ik ben zelf naar de hoogste directeur geweest. Die heeft gezegd dat hij zou rekenen. Maar tot op heden is dat nog steeds niet gebeurd. Uh, als dat wel gebeurt en de containers zijn hier. Dan komen er onmiddellijk teams uit Nederland om uh, dit gebouw te bouwen. Het wordt een anti aardgebouw Dus dat is wel fantastisch. Ja. Het duurt allemaal lang en lang en lang. Oh ja. En uh, ja, dat is het leven hier momenteel. Dus uh, het is niet er anders. gebeurt weinig, er is weinig initiatief. Oké, okay. we gaan nog even terug naar de reportage van vorig jaar. Toen spraken we ook met u over het enorme verdriet dat de rampen aanrichten. In onze naaste omgeving, en dan praat ik misschien over een kilometer alle kanten op... zijn denk ik honderd doden gevallen. Hier hebben we een broeder gevonden. Hier op deze plekje? Ja, hiernaast, kijk. Door die muur bedolven. Althans een paar klappen gekregen, dus uh, is hij onder blijven liggen. De buurman? Dus de buurman en een broeder uit onze kerk. We hebben hem eronder uitgehaald, maar was al dood. Hij is de hele dag blijven liggen. Dus we hebben hem opgepakt, maar doordat hij al helemaal stijf geworden was... Uh, lag hij er heel vreemd bij, benen helemaal wijd en zijn hoofd helemaal voorover. Alsof hij yoga aan het doen was, of, of gymnastiek. Dus we hebben hem in een laken gewikkeld, maar dat was heel moeilijk. We hebben hem op een deur gelegd en we hebben hem eigenlijk zittend begraven. Dus, want er was, we konden hem niet lang meer krijgen, omdat hij daar vooral uh, te stijf was. En zo, hier naast ons, vier uh, vader en moeder en twee baby's omgekomen. Twee kinderen, ja. daar waar we nu staan. En dat zijn de verhalen die we constant horen, overal. Het verdriet. Mensen en, die u dagelijks sprak ontmoeten? Die we heel goed kenden. Heel goed kenden. Meneer Smoyenburg, dat klinkt erg indrukwekkend. Wat ik me af zit te vragen is, bent u er het afgelopen jaar eigenlijk wel aan uh, toegekomen om dat te verwerken? Uh, ik, ik denk niet dat we daar de tijd voor hebben gehad, want uh, we zijn eigenlijk alleen nog maar bezig. Uh, je kunt je niet voorstellen, ik kwam nu net van bureau af, er staan gewoon een mensen te smeken. En ik krijg honderden aanvragen van we zijn eigenlijk alleen maar bezig geweest en we werken gewoon acht uur per dag om, om alles te kunnen doen. Verwerken. Uh, uh, kijk, uh, in Haiti zitten we in de jaar hebben we natuurlijk heel veel meegemaakt: uh, uh, staatsgrepen, revolutie, burgeroorlog en al dat soort dingen. Dit is natuurlijk het meest verschrikkelijke, de grootste ramp ooit menselijkheid. En ja, ik kan het niet vergeten. Ik bedoel, eh, ik heb geen professionele hulp of wat dan ook. Ik ben een groot mens en uh, een, uh, pak daar een hoop kracht uit. Uh, maar ik ben nog steeds bang, bijvoorbeeld, als ik te de sta. Ja. Dan sta ik altijd klaar om weg te rennen. Als ik in een gebouw ben, dan kijk ik waar de deur is om weg te rennen. Je verwacht gewoon elk moment dat het weer kan gebeuren. Ja. want jaap is dat herkenbaar? Jij bent terug geweest in ETI? Ja, nee, dat, dat, dat, zeker. Mensen leven nog dagelijks met die ramp. Uh, los van de fysieke schade in, in zo'n stad en in, in de omgeving van die stad... Um, is er natuurlijk ook heel veel uh, ja, psychische schade aangericht. De angst is toegenomen, het vertrouwen in, in, in, de, in je eigen veiligheid waar je kunt wonen. Um, dat is enorm afgenomen. Het vertrouwen in de regering, in dat het ooit beter wordt. Maar ook dat verdriet ja. is allemaal niet verwerkt, lijkt mij. Nee, en, en, en dat is ook massaal. Je kunt, ik werk daar met een, een, een meneer, mijn tolk, die is zijn vader kwijt... zijn zus en zijn dochtertje van drie. Die stond een paar dagen na de ramp voor mijn hotel... om gewoon aan het werk te gaan. Want hij, wilde, hij dacht van, ja, dit is mijn kans. Er komen hè, Westerse mensen, journalisten, die hebben een tolk nodig... hebben iemand die een help nodig... Dus die is daar ook gewoon uh, ingedoken en daar heb ik het met hem ook wel over gehad. En hij zegt ja, ik neem ook liever misschien wel niet de tijd om te beseffen wat er gebeurd is. Ja. We gaan nog even terug naar Richard Groeneboom, die sprak met een jongen die twee dagen onder het puin heeft gelegen. Ik heb alles geprobeerd om eruit te komen. Toen ben ik aan het roepen gegaan, want ik lag onder het tuin. Ik heb geroepen en geroepen en geroepen. En niemand die, die reageerde. Ik heb twee dagen onder het puin gelegen voordat ik gevonden werd. Twee dagen. Toen heb ik geluid gemaakt en, en geschreeuwd wat ik nog kon. Toen hebben ze het beton moeten, moeten kapot hakken om het te vinden. Ik heb, ik heb gebeden, gebeden, gebeden en ook gezegd als u nu wil dat ik doodga, maar maar laat me leven. Ja, en, en door het gebed heb ik eigenlijk zoveel kracht gehad... dat ik in principe niet meer dood wilde. En toen hebben ze me gevonden. Hij was volkomen uitgedroogd, gewond, begon te infecteren... En een tijd van twee dagen. Hij, zijn lippen zaten helemaal op elkaar. Die hebben we open moeten maken. En dan met een injectienaald, althans zonder de naald, maar zo'n injectie dingetje. Hebben we dus water en vocht in zijn mond moeten spuiten. En een dag later wat soep. Helemaal fijn gemaakt om hem weer op, op, op poten te krijgen. Op zijn benen te krijgen. Ja. Nou, meneer Smorrenburg, weet u hoe het nu met deze jongen gaat? Ja, die... Uh heeft het grote gedeelte hier nog steeds op het kinderdorp gewoond. Ik zie hem regelmatig, want we hebben voor al die uh, mensen, die externe kinderen die opgegroeid zijn... en nu ondertussen uh, uiteraard dus uh, oudere mensen zijn geworden, wel jonge mensen. Uh, dus ik heb steeds contact met hem. Hij is er niet helemaal boven... Het is niet meer dezelfde jongen die ik altijd gekend heb. Uh, hij zit altijd ver voor zich uit te kijken, uh, verstrooid en omhoog. We hebben hem weer naar school af te gaan om hem wat afleiding te geven. Maar deze jongen is niet meer hetzelfde en ik vraag me af of hij ooit hetzelfde wordt. Ja. Wat is het belangrijkste dat moet gebeuren nu? Ja, dat zegt hij wat. wat er gebeurt gebeurd is, de organisaties... Uh, uh, ...hebben ook te maken met heel veel problemen uh, met van wie is de grond en dat soort dingen. Uh, er is wel het een en ander gebeurt. Veel te weinig. Maar ja, wat er dus niet moet gebeuren... dat is dat... Uh, we zitten met een probleem... dat zijn de verkiezingen. We zitten elk moment... te wachten op de uitslagen... van de tweede telling. En we verwachten... dat dat een hoop problemen gaat geven. Maar wat we nodig hebben is nu een regering... die aanpakt en wet uitschrijft... Uh, waardoor ze grond kunnen vrijmaken... van grootgrondbezitters... en noem maar op. Mm. En uh, zodat ze dus... Uh, iets nieuws kunnen doen voor... De ik sprak gisteren met een vrouw... Uh, die is een blokhoofd in dat grote kamp. En die zegt van... Uh, er is ons beloofd dat uh, we na drie maanden uh, hieruit zouden komen. We zouden werk krijgen. Er zouden businesses opgezet worden. Kijk, we zitten hier nu een jaar. En we, we, we leven slechter okay. dan de varkens hier. Ja. Hans-Jap, moet het van de, de regering groosheid. komen? Hansja, moet ja, het van de regering komen? Die regering, die komen? regering die gaat niet zomaar aan de slag. Ook een nieuwe regering zal in de, in de wankele realiteit van Haiti leven. En ja. ik denk dat er vanuit internationale gemeenschap en ook vanuit die hulporganisaties... die dus ook bij de cholera geen één front konden vormen... Om, het, om dat probleem aan te pakken, blijkbaar. Die zouden eigenlijk natuurlijk wel met zoveel geld te besteden... dus 10 miljard uiteindelijk in de wereld opgehaald... Eh, bij een donorconferentie voor de komende jaren in Haiti. Die zijn een machtsfactor. Die zouden druk moeten uitoefenen op zo'n regering... om wel aan de slag te gaan. En, en onteigen dan maar gewoon al die puinhoop... want daar hebben we het dus over, hè, ingestorte gebouwen. Dat is dus belangrijk voor wie het is, blijkbaar. Ja. Nee, dat moet aan de slag gegaan worden. Ja. Alleen dat doen ze niet zonder dat er druk komt. Meneer Smorberg, <coughs> morgen is precies een jaar. Gaat u nog naar een herdenking of is er helemaal geen tijd en uh, aandacht voor? Het is morgen in ieder geval een, uh, een vrije dag. En voor ons is het dus een gewone werkdag. Want dat zeg ik, Ik hebben hier uh, vier dokters en vier verpleegsters. En verpleegsters die uh, de kamp ingaan. En die begeleid ik. En dus zoveel mogelijk voor ze, zodat het goed voelt. Okay. Dus voor mij een normale dag. Maar toch geweldig dat we bezig zijn. En dat we morgen waarschijnlijk weer een paar mensen kunnen redden. Mooi. Jongens Moordenburg, Hartelijk dank voor uw verhaal. Heel veel sterkte daar. En uh, hou vol. Hans Jout dank voor jouw uh, analyse. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Wie schilter vandaag ons appeltje. Ja, schrijver en journalist Sander de Kramer. En Sander, jij hebt je boos gemaakt over sms'jes... waarmee je gewaarschuwd kan worden voor aanstaande alcoholcontrole. Ja. Hoe werkt dat? Nee, nou, je stuurt een uh, smsje met uh, fuik aan en dan de plaats waar je, waar je woont of waar je op dat moment bent. En dan krijg je voor 3 euro krijg je dan een berichtje terug dat, uh, waar de alcoholcontroles precies staan. Zodat je met, uh, met 12 whisky in je kraag toch nog gewoon naar huis kunt rijden. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt ja. daar is die Daar wordt die site uiteindelijk door gebruikt. En dan vraag ik me echt bij mezelf af: van. Wat is dit nou weer? Ik wil die, uh, de initiatiefnemer graag even ondervragen. En ik denk dat hij geen Bob heet. Nee, hij heet Jeroen. <laughs> Jeroen Smit. Goedemiddag, meneer Smit. Goedemiddag. U, u bent uh, de initiatiefnemer van, de, van deze sms-dienst. Sander de Kramer heeft wat vragen aan u. Nou, Sander, ga je gang. Ja, hoe kun je, mij, uh, hoe kun je uitleggen aan een moeder die, die, die de kind heeft verloren aan een uh, stomdronken idioot... hoe kun je aan haar jouw site uitleggen? Hoe ik dat uitleggen? Nou, ik denk, ik allereerst... Uh... Denk ik dat je het niet helemaal goed hebt uitgelegd, want het is niet FUIK-A, maar gewoon fuik Spatie, de plaats. Dus um, hoe wij dat uitleggen Je maakt even aan, reclame, uh, om... heb ik in de gaten? Sorry? Je maakt even reclame, heb ik in de gaten? Nou ja, in ieder geval even het juiste overbrengen als we dan toch uh, informatie doen. Laat ja. We dat wel juist. Hoe ik het uh, verkoop? Nou ja, uh, allereerst verkopen we dit niet echt. Het is een service die bestaat en daar kunnen mensen gebruik van maken of niet. Het is uh, ja, informatie en uiteindelijk is het aan degene die die informatie opvraagt wat die ermee doet. Ja, dat vind ik te goedkoop. Hoe, ik vraag alleen maar, ik vraag aan jou, hoe kun je mensen, want dat, zo wordt het gebruikt, met twaalf whisky op of met honderd bier op, de auto insturen. Want wat jullie doen is, jullie maken het heel gemakkelijk om alcoholgebruikers of alcoholmisbruikers die achter het stuur kruipen, om, te, om, om die niet de auto te laten staan, maar van kijk daar en daar staan de alcoholcontrollers, dus je kunt lekker naar huis rijden als je wil. En zo gebeurt het. Nou uh, Zo gebeurt het volgens mij niet. Wat wij juist doen is wij sturen een sms'je met daarin inderdaad de alcoholcontroles. Maar daarnaast komt er een boodschap in. Wees verstandig, neem een taxi. Daar blijft het niet bij. Vervolgens hebben wij... Uh, werken we samen met centrales zodat we hele ja, erf en hebben? Juist doordat mensen met de taxi naar huis kunnen. Ja, Jeroen, dat zijn afleidingsmanoeuvres. Je probeert het op die manier te vergoeilijken. Die alcoholcontrole, die, die, die, die, die, die zet je op die sms om mensen erop te wijzen. Van daar staan ze. Want als je een taxi neemt, dan heb je hem helemaal niet nodig. Als je een eerlijke site hebt gemaakt, dan had je gezegd gewoon www.paktetaxi.nu gemaakt en niet www.alcoholcontrole.nu. Dus voor mij is het onbegrijpelijk en ik vind het echt bijna. Ik vind het gewoon crimineel. We hebben ontzettend. We hebben ontzettend het is een groot probleem van alcoholmisbruik. Er zijn meer dan duizend slachtoffers per jaar. En jij, en jij gaat gewoon met droge ogen beweren... Dat je, dat, je deze, dat, je, dat je die alcoholcontroles openbaar maakt... en met tien autootjes door de stad heen rijdt... Om het, uh, om het allemaal de whiskyrijden makkelijk te maken. En je, en je, en je doet het onder de vlag van... Uh, nou, we, doen, uh, we doen het we doen nog goed ook. Dat, dat klopt allemaal niet. Je stimuleert ja. mensen met die alcohol hebben gebruikt om in de auto te stappen. Dat is wat je doet. En ik vraag me af, kun je daar kun je wel goed slapen? Nee, ja, ik kan prima slapen. daar hoef je geen zorgen over te maken. Ik denk dat er geen beter moment is dat als iemand bezig is met vertrekken... en die iemand heeft behoefte aan de informatie, die vraagt hij bij ons op... om juist die persoon te benaderen met een boodschap, te bereiken met een aanbieding... Om diegene te laten nadenken van, oh ja, ik kan inderdaad een taxi nemen. Ik heb het hier voor me staan. Ik kan het nummer gelijk aanklikken. Ja. En ik weet dat als ik alcoholcontrole nu vermeld. Dat we 10, 20 of 30 procent korting krijgen. Ik ga, nu, ik ga nu even iets citeren uit je site. Let op, daar komt die. Uh, ja. Dan is het uitkijken geblazen. Als je aan de wettelijke limiet houdt, pakweg 1 tot 2 glazen, is er niets aan de hand. Maar ja, je weet nooit hoe jouw lichaam op die toegestaande hoeveelheid alcohol reageert. Je kiest dus het zekere voor het onzekere. Even sms'en en je ontvangt nauwkeurig informatie over actuele controleacties in de omgeving waar jij je bevindt. Nou, dat, het ja. zekere voor het onzekere. Je maakt gewoon heel Nederland eigenlijk onzeker en onveilig. Dat is wat je doet. Nou ja, zoals je inderdaad net hebt voorgelezen... staat er één tot twee glazen en niet de twaalf whisky of de 100 bier... waar jij het over hebt gehad. Dus wij, uh, onze, onze boodschap is altijd... Uh, wees verstandig, neem een taxi en bij twijfel laat je auto staan. We zijn absoluut tegen alcohol in het verkeer. Maar waarom, maak je dan, waarom doe je dan die alcoholcontroles bekendmaken? Want die alcoholcontroles die zijn er toch niet voor niets... Jeroen, die zijn er om mensen in elk geval het gevoel te geven van... oh, ik kan gepakt worden, dan raak ik mijn auto kwijt, dan raak ik mijn baan kwijt. Laat ik maar de taxi nemen. Maar jij maakt het met mensen makkelijk door die alcoholcontroles allemaal op te sporen... en ze publiek te maken A3 ah, euro. Ja, het is a euro, een, uh, 1 euro, 50, Ja, twee berichten. Ik heb het zitten lezen op je site, dus ja. je betaalt 3 euro. Maar meneer Schmid, legt u eens even uit waarom u dat dan doet. Want dat is nog niet helemaal helder. Ja, het is allereerst is het legaal en er is markt voor. En uh, wij hebben er voor, als organisatie ja. voor gekozen om dit inderdaad... Nou, dan uh, is het dus helder. Dus ben je gewoon een commercieel baasje. Maar jij bent, we hebben nu dus de Bob-campagne gehad... die je hiermee ontzettend beledigt en in de wielen rijdt, letterlijk en figuurlijk. En jullie zijn de Lars. Jullie zijn de levensgevaarlijke alcoholrijdersite... <laughs> Nou, goed bedacht, goed bedacht. Nee, daar zijn we het absoluut niet mee eens. En, uh, ja, ja meneer, meneer, meneer Schmidt, voelt, voelt, uh, voelt, voelt u zich helemaal niet aangesproken door de argumenten van Sander de Kraam? Hij wordt boos op u, uh, maar los van die boosheid, bedoel, hij heeft toch wel een punt? Ja, nou, wij vinden dat dus eigenlijk niet. Het is heel makkelijk te zeggen om, ja, dit is niet wenselijk en uh, het werkt alcohol in het verkeer in de hand. Want in onze, in onze ogen is dat absoluut niet het geval. Nou, weet je wij wat... En, een, en we bieden de drempel om mensen de taxi in te krijgen. Juist die mensen die de taxi in moeten, maken wij makkelijker. Nee, mis. Je haalt die drempel juist weg. weg. Je haalt de drempel weg om de auto te laten staan. Want als iemand, als iemand een paar biertjes te veel op heeft en uh, iedereen weet dat, dat je jezelf er gaat overschatten als je te veel hebt gedronken, van dat kan ik wel. En dan sms je even van, ja je hebt nu die site, wat makkelijk hè? je weet precies waar de alcoholcontroles staan. Oh dan kan ik, dan hoef ik mijn auto hier niet te laten staan, be betaald parkeren. Dan rijd ik wel lekker zelf naar huis. Dat is wat er gebeurt. Ja dat is wat u denkt dat er gebeurt. Nee dat maar is wat er dat gebeurt. Dat er ge Sorry? Dat is wat er gebeurt. Dat is, dat is heel menselijk. En daar heb ik ook genoeg mensen om me heen gesproken... die zeggen allemaal op dit fout En u bent een commercieel baasje, dus u denkt bij zichzelf... ik spring in dit gat. En voor mij is het onbegrijpelijk. We hebben nog iemand aan tafel zitten van het vorige onderwerp. Hans-Jaap Melissen, jij wou ook nog reageren? Ik moet ineens aan iets denken, want het kan namelijk nog erger. Ik heb ooit in een laten we zeggen, voormalig Oostblokland gezeten... waarbij het gebruik was om, als mensen heel erg dronken waren aan tafel... en ze moesten nog gaan rijden en ze wisten dat er een politiecontrole was... dan belden ze naar de politiecontrole... En ik dacht, ja, om de feestganger te verraden. Nee, dan liet de agent de feestganger door. Oké, okay, dat is ook nog een mogelijk. Dat is ook nog een mogelijkheid. Dat, nog mogelijk, dus dat kan nog erger. <laughs> Sander tegen dat is een andere soort maatschappij. Ja. <laughs> het laatste woord aan jou, Sander. Ja, nou ja, ik denk uh, dat het tijd wordt voor Kamervragen. Ik vind het belachelijk voor woorden. Oké, okay. meneer Schmid? Ja, het laatste woord is aan mij. Is dus aan mij. Nou, wij ja. merken dat... Uh... We hebben nu contact met de taxicentrales dus en we merken dat ze een hogere bezettingsgraad krijgen. Dus er zijn toch heel veel mensen die gebruik maken van die korting bij die taxicentrale. Oké, okay. dus goed. Ik, ik denk dat er wel degelijk... Nou, ik denk niet. We weten wel degelijk dat er gebruik wordt gemaakt van onze aanbiedingen. Nou, maar je hebt je net wel een klein beetje versproken dat je het, dat je het vooruit commerciële overwegingen doet, eh, vriend. Goed, we gaan het laten. Zal Sanna de Kramer en Jeroen Smit, hartelijk dank voor dit appeltje. Dit is de dag, zit er bijna op voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website, ditisdedag.nu. Daar kunt u het een en ander teruglezen of terugluisteren. Zometeen uh, na het nieuws van half vier, uh, Villa VPRO met Alice de Bruin vanuit Den Haag. Ja, dag Thijs. We zitten Hoi. in Den Haag. Want we hebben altijd veel politieke gasten op dinsdag. En wij zijn vanaf nu in Den Haag te vinden. Vandaag live dus. Nou, het politieke seizoen is een beetje uh, weer begonnen hè, na het reces. Uh, we zagen al nieuwe Kamerleden die net uh, beëdigd werden. Daar gaan we ook uh, even mee praten. En we hebben te gast uh, Harrem Brouwer, de baas van het uh, Openbaar Ministerie. Die zit hier al klaar. Dat allemaal en natuurlijk ons eigen politieke vragen uur tussen vier en half vijf. Uh, zometeen eerst nog even het nieuws. Onnodig Radio 1, het NOS journaal. Het geweld in Tunesië houdt aan, ook vandaag. Bij een aanval op een politiebureau kwamen vier betogers om het leven, acht agenten raakten gewond. De protesten tegen de hoge werkloosheid en de overheidscorruptie duren nu drie weken. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn alleen al de afgelopen drie dagen 50 doden gevallen. De politie houdt het op 18 sinds de jaarwisseling. De schoorsteen van ketchupfabriek Heinz in Elst staat niet langer op omvallen. In de pijp was een explosie geweest, als gevolg waarvan is nog niet duidelijk. Een kraan houdt hem nu overeind. Naast de schoorsteen staan twee tanks met chemicaliën. De fabriek zelf en acht woningen zijn ontruimd, maar volgens de brandweer is het grootste gevaar geweken. Het conflict in de postsector kan worden opgelost als nieuwe postbedrijven meer werknemers een vast contract geven. De bemiddelaar in het postconflict, oud-burgemeester Vreeman, denkt daarbij aan 80 Nu werken bezorgers bij bijvoorbeeld Cent en Select Mail nog op basis van stukloon. Terwijl bij TNT, de opvolger van de PTT, de meeste mensen in vaste dienst zijn. En bij Val d'Isère in de Franse Alpen zijn vier mensen omgekomen door een lawine. Ze maakten deel uit van een groep die buiten de piste was gaan skiën. Welke nationaliteit de slachtoffers hebben is nog onbekend. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Er staat file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breuken en Knopende Oude Rijn, 4 kilometer. A10 west richting Zaanstad... tussen Afrit Haarlem en Knopende Koenplein, 4. Lang is de file op de A13 Den Haag richting Rotterdam... tussen Delft-Noord en het Knopende Kleinpolderplein, 10 kilometer. Bij het Kleinpolderplein is de rechte rijstrook dicht... daar staat een vrachtwagen met een kapotte band. Van en naar Amers voor de rijden geen treinen. De politie heeft daar treinverkeer stilgelegd. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Hele goeiemiddag, dit is Villa VPRO. Vandaag live vanuit Den Haag. We zijn neergestreken op het Binnenhof waar zojuist het uh, politieke jaar echt weer is uh, begonnen he, na het reces 2011. Wat gaat het allemaal brengen? Uh, we hebben een politiek vragenuur nieuwe stijl hier gehad vanmorgen. Is zojuist afgerond. En zometeen uh, schuiven journalisten en kamerleden aan... om de politieke issues te bespreken. En dat doen we dan na vier uur. En hier zit ook uh, Harren Brouwer. Hij is uh, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Welkom. Dank u wel. Goedemiddag. En, ja, in het hol van de leeuw, politiek gezin, komt u eigenlijk vaak op het Binnenhof? Ik kom regelmatig op het Binnenhof om met Kamerleden te spreken... over issues op het terrein van criminaliteitsbestrijding... de opsporing, de vervolging... de rol en de positie van het Openbaar Ministerie daarbinnen. Dus ik, ik vertoef hier regelmatig. En als het hele spannende debatten zijn... Dan uh, ga je mee met de minister en, uh, en andere ambtenaren. En dan zit je in de zogenaamde heet geloof ik zo, ambtenarenloge. Ja, ja, en dan, dan moeten we advies geven af en toe. En dan, dan krijg je vragen voorgeschoteld. Of je hoort vragen gesteld worden. En dan ga je maar vast antwoorden maken. Ja, want, want hier wordt natuurlijk bepaald wat u moet doen hè, als OM. Ja, zo hoort het ook in een de democratie. Ja, nou, zometeen praat ik met u verder. Want we gaan eerst even overschakelen naar de tippelzone. Jawel, de tippelzone van de Tweede Kamer, die heb je hier. Althans, zo wordt hij genoemd, Tesselblok. Ja, de een zit in de ambtenarenloge... en de ander staat in de tippelzone van het parlement. Wandelgangen van de Tweede Kamer, hoe je het maar noemen wil. Uh, wat je al zei, het vragenuurtje Nieuwe Stijl is afgelopen. Het was best enerverend natuurlijk. Want Nieuwe Stijl, maar bovendien begon het met het afscheid van Femke Halsma. Vervolgens het vragenuurtje Nieuwe Stijl ging in een razend... Tempo. En daarna de beediging van twee nieuwe Kamerleden. Uh, Marike van der Werf voor het CDA, welkom. Dankjewel. En hartelijk gefeliciteerd. U volgt Ank Bijlenveld op, die is commissaris van de Koningin geworden in Overijssel. Dat klopt, ja. En u gaat uh, welke portefeuille doen? Ik heb een deel van de portefeuille van Ank Bijleveld overgenomen, cultuur. En verder ga ik duurzaamheid doen. Cultuur en duurzaamheid. Dat is, denk ik, als ik zo kijk naar de intenties van dit kabinet... zijn dat twee portefeuilles die een beetje magertjes zijn... niet zo erg gevuld. Vergis ik me daarin. Nou, het is maar hoe je er tegen aankijkt. Er zijn natuurlijk grote beslissingen genomen ten aanzien van cultuur en ook ten aanzien van duurzaamheid. Maar zeker wat dat laatste onderwerp betreft zie je dat er zoveel in de maatschappij gebeurt. Dat bedrijven flinke stappen zetten. Dat mensen in de samenleving zich organiseren rond duurzaamheid. En ik denk dat de rol van de overheid ook veel meer kan zijn. Hoe faciliteer ik dat? Hoe steun ik de initiatieven die er al zijn? Typisch Kamerledentaal al onmiddellijk. Rick Jansen van de SP, ook net geïnstalleerd, ook gefeliciteerd. Dank u wel. U gaat uh, justitie en vreemdelingenzaken doen. U bent al beleidsmedewerker van de SP-fractie en uh, ook op dat gebied. En gaat daar nu voorlopig het woord voeren in de Tweede Kamer. Want in april is het voor u alweer afgelopen. Ja, half april staat uh, het karreboelhoed als het goed is terug is als gelukkige moeder. En uh, dat is uh, het lot van iemand die net buiten de boot valt bij de verkiezingen, nummer 16 op de lijst. Dus uh, als er iemand uitvalt, het zij wegens zwangerschap, het zij anderszins, dan wordt er een beroep op je gedaan en dat doe ik graag. Oké, okay, nou, uw portefeuille is een soort speerpunt hè, van het kabinet. Justitie, vreemdelingenzaken. Nu wil het toeval, echt toeval, dat uh, u kon het net al horen... Harm Brouwer boven bij Ellis al zit in de studio. De baas van het OM. En u als vers kamerlid van de SP... met veiligheid en justitie in portefeuille... heeft u een uh, aardig beleidsvoornemen voor hem voor dit jaar... wat u aan hem over zou willen dragen? Nou, ik heb wel een vraag aan de heer Brouwer... Uh, of hij namelijk ergens mee wil stoppen. En dat is met het schikken van uh, grootschalige fraudezaken. Uh, we hebben het vandaag weer kunnen lezen. Gisteren ook al, persbericht van het Openbaar Ministerie. Mensen die voor miljoenen frauderen... die, uh, ja, die komen weg met een, uh, een boete en een taakstraf. En die komen niet voor de strafrechter. En volgens mij is het dat langzamerhand schikking van uh, grootschalige fraudezaken. Daar gaan Ellis en ik uh, uh, het zo meteen... gaan we dat zeker even voorleggen aan meneer Brouwer. Nog even van jullie allebei een vraag. We staan hier in die tippelzone... wat een beetje een vreemd woord is, maar afijn. Uh, um, en en hoe, hoe voelt dat? Voelt het al helemaal echt? Ik zag jullie net beëdigd worden, gekust worden door deze... de hand geschud door de ander. Uh, toch, een, toch, een, toch, een, toch een mal moment? Ja, het voelt nog een beetje onwerkelijk. En, uh, ik vind het een enorme eer. Dus het, uh, het ontroert me ook bijna om dit uh, te mogen gaan doen. Het is goed om hier al zo de hele dag aanwezig te zijn. En uh, ja, al die handen geschudden uh, geeft een gevoel van welkom. En meneer Hans? Ja, heel erg blij dat ik dit mag doen. Uh, ik loop hier nu bijna vier jaar rond en wat, wat dat betreft is de nieuwigheid er een beetje af. Maar het Kamerlid geeft toch wel een extra dimensie. En uh, heel erg uh, blij dat ik dit mag doen voor de mensen die op ons gestemd hebben. Oké, okay. en nu meteen naar een eerste commissievergadering elders in het gebouw? Uh, op dit moment niet, volgens mij is de Kamer voor vandaag uh, redelijk klaar. En uh, morgen begint het werk weer van voren af Oké, okay. heel veel succes en we zullen u ongetwijfeld later nog wel eens te spreken krijgen hier. Alice. Ja, Tessel, jij komt hier nu naartoe naar de studio op een andere verdieping. Marieke van der Werf hoorde u dus van het CDA en Rick Jansen van de SP. Ik praat zometeen met Tessel verder met Harm Brouwer... de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Maar voordat we dat doen, is het tijd om heel even stil te staan bij het volgende. Duurt maar één minuut. Pst, één minuut. Afgelopen voorjaar, nu bijna een jaar geleden, hoorde ik dat ik diabetes had. En toen schrok ik echt wel heel erg... Ik stond echt te huilen voor de VND. Toen heb ik s'avonds mijn moeder gebeld. En dat was wel heel moeilijk, omdat het eerste wat mijn moeder tegen me zei... toen ik dat vertelde, was je gaat toch niet je hele leven pillen slikken? Als er iemand ziek was bij ons thuis... zochten we altijd naar natuurlijke manieren om daarmee om te gaan. En we gingen soms naar een ayurvedische dokter die dan je pols ging voelen... En dan daaraan kon vaststellen wat er uitbalans was in je lichaam. En dat kon je dan heel vaak met voeding oplossen. Maar zeker geen medicijnen slikken. Ik kon het eigenlijk niet met hun delen, omdat... zij wilden heel graag dat ik allerlei alternatieve dingen zou gaan zoeken. En daar stonden we gewoon heel anders tegenover. En dat... Vond ik eigenlijk erger dan, dan die ziekte zelf. We worden 1 minuut gemaakt door Jefferson Patterson. En via onze website kunt u zich abonneren op deze twee wekelijkse podcast van 1 minuut. Surf dan naar het volgende adres www.vpro.nl en dan slash 1 minuut. Goed, het is nu acht minuten over half vier. U luistert naar Villa VPRO, live vanuit Den Haag, het Binnenhof. Aangeschoven is hier uh, super-PG Harm Brouwer, de hoogste baas van het uh, Openbaar Ministerie. Sinds 2005 dan bent u, meneer Brouwer, uh, voorzitter van het College van procureurs generaals zoals, Generaal, zoals dat uh, officieel uh, heet. Ja, ja. Uh, gisteren heeft u een nieuwjaarstoespraak gehouden, hier vlakbij, in de Sociëteit De Witte. Uh, het uh, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid uh, was daar aanwezig. En u had haar een prachtig verhaal, dat hebben we vanmorgen gelezen. Ja, en wat mij, opviel, <laughs> wat mij opviel, is dat u uh, ergens zegt in dat verhaal, ik vind veiligheid maar een lastig grijpbaar begrip. Ja, het is moeilijk om daar handen en voeten aan te geven. En het is vaak ook zo'n subjectief begrip. Iedereen heeft wel zijn eigen gevoelens en ideeën bij veiligheid. En als je dan vanuit het Openbaar Ministerie toch daar beleid onder wil leggen... om die veiligheid te dienen, om die veiligheid te bevorderen... dan is het heel moeilijk om nou, zeg maar, de precieze weg te vinden waardoor de samenleving, de burger in de samenleving... het ook herkent als dat de, veiligheid, dat de samenleving steeds veiliger wordt. Ja, Tessel Blok is inmiddels aangeschoven. We hebben het over veiligheid, Hallo. Uh, want want ja, wat is dan voor u veiligheid, meneer Brouwer? Nou, ik heb het in die, in die uh, heb ik het uh, vooral benaderd. Uh, dat maakt het voor mij wat objectieveerbaarder... vanuit, het, uh, zeg, vanuit een justitiebenadering. Ik, zeg, ik praat niet zozeer over veiligheid, maar ik praat over, over justitie. Hoe kan ik vanuit de rol, vanuit de taak die het openbaar... Ministerie heeft nou die veiligheid uh, dienen en dat, dat leg je dan vast in een beleid, in een meerjarig beleid. Dan gaat het bij ons om een, om een drietal uh, uitgangspunten die daarbij gelden. Uh, dat is in de eerste plaats de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit, het aanpakken van de criminele bendes. Um, en inclusief de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit... de milieucriminaliteit, waar ook veel zware georganiseerde criminaliteit tussen zit. Cybercrime niet te vergeten. Mm. En, en, en last but not least natuurlijk het afpakken van criminele vermogens. Uh, waarom doe je dat? Omdat je de ondermijning in de samenleving... de verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld wil voorkomen. Want als dat lukt, als dat zeg maar, grootschalige vormen aanneemt... Ja, dan is de samenleving niet jarig. Dan zullen we een samenleving hebben met veel corruptie. Dan zullen we een samenleving hebben waar, waar geen vertrouwen meer is... in de financiële stelsels. Dan zullen we een samenleving hebben waarbij je, als je zaken doet... niet precies weet wie je voor je hebt. Is dat een stroomman? Wie zit er daarachter? Zijn, zijn dat mensen die aan de, aan de touwtjes uh, hangen... van, uh, van van, van anderen... Uh, met andere woorden, dat is een heel belangrijk thema... en daarmee dien je ook de veiligheid in een samenleving. Daarmee dien je ook de leefbaarheid in een samenleving. Ja, want, want we zitten nu op het Binnenhof. Hier, u zei het aan het begin van de uitzending... hier wordt eigenlijk bepaald wat ik moet doen, hè? want zo hoort dat in een ja, democratie. Precies. Nou, Laten we eens even inzoomen op wat het kabinet Rutte wil. Die komt met enorm stoere, daadkrachtige taal. De samenleving moet inderdaad veiliger. U heeft net omschreven wat u daaronder verstaat. Andere mensen verstaan daar weer wat anders over. Maar als ik dan die nieuwjaarstoespraak lees... dan Denk ik dat u vindt dat het kabinet misschien toch wel een beetje hoge verwachtingen wekt. Als je het goed leest. Nee, dat vind ik niet. En, en dat is niet een, zeg maar een, een, een opmerking vanuit een zekere politieke oriëntatie. Want dat is niet eigen aan mij. Daar moet ik los van staan. Ik ben bovendien ook helemaal geen lid van een, van een politieke partij. Nee, maar het is ook niet zozeer dat we u betichten van een politieke uitspraak. Het is meer dat wij er verontrusting erin lezen van... jongens. Uh, zo eenvoudig is het allemaal niet. Stoere taal, maar wek nou niet verwachtingen die we wellicht helemaal niet waar nee, maken. Even een citaat, laat ik even een citaat noemen dan, om het wat helderder te maken. Het is niet zo dat problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen... zodra er meer en harder wordt gestraft, ja, is ja. een van uw uh, opmerkingen. Ja, ja. Hm. dat is juist. Maar het, kijk, het Rageerakkoord kent ambitie. En uh, ik vind het prima als daar op het terrein van veiligheid, op het terrein van criminaliteitsbestrijding, laat ik het daar dan even toe beperken, dat er een regering zit waar, waar die ambitie heeft om dat te bestrijden en tegelijkertijd ook de politie en het openbaar ministerie en alle anderen met wie je dat moet doen in staat stelt om het ook daadwerkelijk te doen. En dan gaat het in de eerste plaats natuurlijk uh, om, uh, om geld. Uh, opdat wij daadwerkelijk mensen kunnen behouden. Dat wij daadwerkelijk mensen kunnen aantrekken om die criminaliteit. En dat vraagt steeds meer deskundigheid. Dus je moet ook steeds hoger opgeleide mensen krijgen. Om die criminaliteit ook daadwerkelijk in al zijn facetten te kunnen aanpakken. Ja, en, en krijgt u dan genoeg van dit nieuwe kabinet? Nou, je krijgt nooit genoeg. Laat ik, dat, laat ik dat voorop stellen. Er is in de samenleving altijd een onevenwichtigheid... tussen de vraag naar criminaliteitsbestrijding... en, en, en het aanbod van criminaliteitsbestrijding. Ik heb dat ook in mijn nieuwjaarsreden aan de orde gesteld. Um, en dat, dat hangt niet samen met, uh, met de politieke keuzes... maar dat hangt samen met de keuzes die wij als samenleving maken... voor de inrichting van onze samenleving. Wij willen een open, op de ontplooiing van het individu... gerichte samenleving hebben. En daar past niet bij dat je een zeer omvangrijk... Uh, op, zwaar, uh, op repressie gericht handhavingsapparaat hebt. Wij zijn niet een samenleving die op iedere hoek van de straat... een agent of nou, een regisseur wil hebben. U zegt ook in die nieuwjaarstoespraak... en, en uh, dat zult u ongetwijfeld eerder gezegd hebben... Een, een dergelijke open samenleving zonder criminaliteit bestaat niet. Nee, dat kan je niet. Precies, dat is uitgesloten. Dat kan, want zei u bestaat, bestond alleen in Sovjet-Unie uh, Sovjet Sovjet en, Sovjet en Noord-Korea. Dus dat is Noord niet. Noord-Korea. Dat, ja. dat, dat, ja. Misschien moet je dat zelfs niet eens willen. Dat, dat, zo zitten mensen ook niet in elkaar. Nee. Maar nou is de vraag, dat wat er dan wel van u verwacht wordt... om het in elk geval leefbaar te houden. Wat Alice vroeg, krijgt u daar voldoende middelen voor? Strookt, stroken de hoge ambities van het kabinet met wat ze u bieden? Kijk, wij krijgen van het kabinet een, een bedrag... en dat vind ik toch tamelijk uitzonderlijk. Uh, Hoeveel is dat, dat? Kunt u ons even helpen? Hoeveel dat, is dat? Ja, dat, dat wou ik net zeggen. We krijgen een bedrag van tussen de 46 en 54 miljoen euro. Op jaarbasis erbij. Uh, dat is, daar kun je heel veel voor doen. Daar hebben wij ook plannen voor gemaakt om dat te doen. Op die terreinen van de zwaar georganiseerde criminaliteit. Op het terrein van de lokaal ernstige criminaliteit. De overvallen, de, de, de kinderporno uh, en de, de cold case uh, zaken. Uh, die er uh, nog bij de verleden zijn. De zaken die niet opgelost mm -hmm. zijn uh, uit het verleden. En uh, we hebben ook plannen op het terrein van de aanpak van de veel voorkomende criminaliteit. Die criminaliteit die dicht bij de burger is. Die voelbaar, tastbaar en zichtbaar voor die burger is. De woning in de, ook de fietsendiefstallen, de autokraken. En ga zo maar door om die aan te pakken. Zeg maar daarmee ook de veiligheid te bevorderen... Uh, in de wijken en, en in de buurten. Daar hebben wij plannen voor gemaakt. Daar hebben wij geld voor uh, gekregen. De politie heeft ook geld gekregen. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat als je in zo'n keten werkt waarbij iedereen... Uh, iedere institutie afhankelijk is van wie daar voor hem zit. Wij zijn afhankelijk van de politie. De zittende magistratuur is weer afhankelijk van ons. De reclassering is natuurlijk weer afhankelijk zittende van de ons. De zittende magistratuur zijn de rechters. Dat zijn de, dat zijn de rechters, de rechtspraak in de, uh, uh, inderdaad. Dan is het uh, wel belangrijk dat je daar in termen van financiering dat ook op een evenwichtige wijze uh, insteekt ja. uh, in, als kabinet. En ik moet zeggen dat uh, in het licht van de ambitie die uit het regeerakkoord spreekt, de plannen die wij daaromtrend hebben kunnen maken en die voor een deel natuurlijk allemaal niet nieuw zijn. Want uh, die, daar zit ook een stuk een belangrijk stuk doorontwikkeling in vanuit het verleden, vanuit de, de plannen en de veiligheidsplannen. Want die waren er ook van de kabinetten uh, uh, en de um, Dus het verschil is daar... helemaal niet zo groot. Nou, ik vind, het, het is het, ik vind wel dat er, dat er extra ambitie uit dit regeerakkoord spreekt als het gaat om veiligheid. En het, het benoemt Maar concreter... waar, waar ziet u dat dan in? Bijvoorbeeld in veel meer bevoegdheden geven om dingen voor te zijn? Om nee, want zaken zoveel voor bevoegdheden krijgen we, eerlijk gezegd vraag. ook niet. Nee, mm -hmm. zoveel bevoegdheden krijgen we ook niet. En, ik, ik heb ook altijd gezegd, ik heb niet zoveel behoefte aan nog meer be, bevoegdheden. Laten we al die bevoegdheden die we hebben, eerst maar eens even beter gebruiken. Voordat we gaan vragen om, uh, om meer bevoegdheden. Uh, Worden ze niet afdoende gebruikt op het ogenblik? We, we kunnen een aantal van die bevoegdheden. We hebben, we hebben heel veel bevoegdheden in het Openbaar Ministerie. En in het verlengde daarvan ook in de aansturing van de politie. En ik vind dat we een aantal bevoegdheden uh, die er is, dat we die best wel eens wat, uh, wat, wat nuttiger kunnen en effectiever kunnen gebruiken. En ook op een slimmere wijze kunnen gebruiken dan het op dit moment is. Hoe met een voorbeeld dan? Ja, dus, ja, dat is. Uh, uh, nou, neem, neem bijvoorbeeld het, de, het, de, de inzet van, van burgers uh, als het gaat om de criminaliteitsbestrijding. Daar, hebben we, daar zijn we lange tijd altijd van weggebleven. Natuurlijk is die burger heel belangrijk, want hij, is vaak, hij of zij is vaak de getuige. Maar, eh, zeg maar het, het, het gebruik van, van de mobile door de burger... en de wijze waarop die burger met die mobile ons kan gebruiken... Ja, die SM-alert uh, SM. ja, SM en, en alles wat je, wat je op dat hebt. Ja. Dat is toch tamelijk nieuw en dat kun je natuurlijk ook uitbreiden. Uh, en ik vind dat je, dat je met name dat pad eerst maar eens even goed moet uh, bewandelen... voordat je maar eeuwig op die deur van de Tweede Kamer bonkt... en gaat zitten vragen om meer uh, bevoegdheid. Ja, dus de burger die dit nu luistert, die moet straks gewoon u wat meer helpen. Begrijp ik dat goed? Ja, die helpt ons al in toenemende mate, moet ik zeggen. We hebben heel veel hulp van burgers. Maar ik denk dat wij dat uh, bij de opsporing uh, ook wel eens... wat. en dat gebeurt ook wel. Politie heeft heel veel initiatieven op dat terrein. Dat we dat ook nog wel eens beter kunnen structureren... en nog beter kunnen ontwikkelen. Het ja. is er geen zwakte bot om die burger te betrekken... bij hetgeen wat u eigenlijk zelf moet doen? Nee, absoluut. Niet, waarom zou het een zwaktebod zijn als ik ten behoeve van de veiligheid en de samenleving, die burger van wie die samenleving is, vraagt mij te helpen. Bij zijn bevorderen van zijn veiligheid. Het zou misschien ook wel gunstig zijn voor het OM... als de burger iets meer betrokken wordt. Want het beeld wat de burger, voor zover je daarvan kan spreken... van het OM eh, heeft, is meestal eh, eigenlijk een beetje negatief. Omdat het OM zo vaak zo negatief in het nieuws komt. Daar wilden we het even over hebben over het OM en de media. De zichtbaarheid ja. van het OM. Ja. Um, ja, u, u zegt dan ook bijvoorbeeld in die, in die toespraak... het strafrecht is gemedialiseerd op dit ja. moment. Wat bedoelt ja. u daar dan mee? Nou ja, ik bedoel, een beetje belangrijke zaak kent zijn behandeling, zijn voor, de, de voorbehandeling, als ik het zo mag zeggen, voordat de zitting is begonnen in de, in de media. Er zijn, er zijn programma's die, als de zitting het is, het dagelijks volgen. Mm -hmm. Dan heb je ook nog de, de programma's die achteraf komen in het kader van de evaluatie. Voor een beetje een grote zaak is de publieke tribune gevuld met, met de pers. Ja. En de kranten zijn ermee gevuld. Het is toch regelmatig. Um, en ik veroordeel dat niet, hoor. begrijp me niet ja, Het is een verkeerd. democratie, we moeten toch oh, ja, alles kunnen maar, volgen alle, wat we ik willen. Ik vind dat openheid vind dat, uh, vind dat uitstekend. Maar u uh, zegt dat alsof u er toch een beetje last van hebt. Nee, helemaal niet. Nee, nee dan werk dan, dan, dan, dan ik echt de verkeerde indruk op de, dat punt. Die openheid die is goed. Hmm. Uh, dat hoort ook zo te zijn. En in die openheid zit ook een, een, een aspect van controle op het Openbaar Ministerie. En dat is ook hartstikke goed. Want wij zijn, een, wij zijn een heel machtig orgaan. En wij kunnen niet genoeg gecontroleerd worden. Ook vanuit die samenleving zelf, ook vanuit de media... En daar heb je die openheid uh, uh, voor nodig. Dus ik veroordeel dat niet. Ik voel een maar aankomen. Ja, er zit één maar in. Dat, voel, dat, is, dat is juist. Dat is, we moeten wel met z'n allen zien te voorkomen... dat er een trial by media ontstaat. Dat we aan de voorkant al met elkaar gaan vaststellen zonder dat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond... of voordat de rechter heeft geoordeeld of iemand schuldig of onschuldig ja, is. Maar doet u daar zelf als OM ook niet een beetje aan mee? Want we hebben op kerstavond gehad dat die Somaliërs werden aangehouden... verdacht van terroristische uh, activiteiten. Ja. Dan komt het OM de dagen daarna met veel informatie naar buiten. En ja, daar is ook veel kritiek op gekomen. Want heel veel mensen zeiden, deze mensen zijn nog ineens uh, uh, verdacht. Dat moet nog maar blijken. Geen we ja, daar ook die, niet die... iets te ver? Nee, dat vond, ik, dat vond ik niet. ik, ik master, trouwens was er heel nauw bij betrokken. Uh, ook op, uh, op uh, zeg maar, kerstavond. Uh, toen is ze stap voor stap, uh, kende ook mijn betrokkenheid als het gaat om de besluitvorming. En van anderen, want je, je acteert dan samen met de, de, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de corps van de... KOPD, korpslandelijke Politiediensten. Dat heet het zogenaamde beleidsteam. En dat zit bij de operatie en dat neemt constant de beslissingen. En sommige beslissingen, daar adviseer je dan de minister over... omdat de minister die, die moet nemen. Dus ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt. Um, uh, en ben er dus ook verantwoordelijk voor uh, in, die, uh, in die zin... Uh, wat we, hebben, we hebben mensen aangehouden uh, op basis van een, van een verdenking. En dan vind ik, ook in het kader van die openheid... ook in het kader van verantwoording ja. afleggen... dat je daar dan zeg maar, een persbericht over uitdoet over dat je mensen hebt aangehouden, ja. hoeveel mensen je hebt aangehouden... waarvoor je ze hebt aangehouden en dat het verdachten zijn. Dat dan gaandeweg in de dagen erna blijkt dat die verdenking... Uh, bij verreweg uh, de meeste verdampt in het kader van het onderzoek... wat dan plaatsvindt, ook dat moet je dan natuurlijk berichten. Ja, dat snap ik. Daar maar wat je, krijgt, wat je krijgt als u dit bedenkt op kerstavond met uh, uw collega's... Nee, nou, ik bedenk het niet. Maar nee, het maar is... goed, als dit wordt besloten om het zo naar buiten te brengen... dan krijg je toch dat de volgende dag groot uh, in bepaalde kranten staat... Uh, Somalische terroristen opgepakt. Ja. Ja, maar goed, maar daar ben ik natuurlijk niet verantwoordelijk voor. Er, er, er, er, dit is, moet mij ja, maar... niet verantwoordelijk gaan maken voor de, voor de koppen maken van de nee, krant. Maar is dit het... niet het effect, meneer Brouwer, als nee, het zo gaat? Dat vind ik dus niet. Dat vind ik dus absoluut niet. Je mag, van, je mag van het Openbaar Ministerie verwachten dat het in die persvoorlichting wel zorgvuldig is en genuanceerd is. Uh, en dat het niet aan stemmingmakerij doet. Dat zou verkeerd zijn. Dat ben ik graag voor. Ja, maar er eens... zijn mensen die zeggen, als u het op die manier doet, dan doet u toch een beetje aan stemmingmakerij. Ja, en dat vind, ik, dat vind ik niet. Omdat uh, wij daar buitengewoon uh, secuur op zijn. Dat wij erop op voorbedacht zijn om dat niet te laten plaatsvinden. Maar hoe het vervolgens in de, zeg maar, in de volwassen media terechtkomt, daar uh, neem ik geen verantwoordelijkheid voor. Dat moet iedereen uh, zijn, uh, zeg maar binnen de media zijn verantwoordelijkheid zelf voor nemen. Is er, is er eigenlijk ooit wel een, een goed huwelijk mogelijk... in dit geval tussen OM en, en media? Het lijkt bijna alsof je zegt... Uh, als we niks zeggen is het niet goed... want dan zijn we niet controleerbaar en houden we wat achter. Als we wel wat zeggen is het altijd te vroeg. Hoe... Hoe, hoe, hoe traint u zich daarop? Hoe moet het OM daar bijvoorbeeld het komende jaar mee omgaan? Hoe ga je het beeld een beetje ten gunste kantelen? Nou, in de eerste plaats, ik ben het niet eens met diegenen die zeggen... dat er een bijna permanent negatief beeld van het Openbaar Ministerie in de media dat is. Dat was in 2009 een beetje. Het was dit jaar de, de, de rechterlijke macht die onder vuur lag. De rechtspraak. Of de rechtspraak, ja. ja, ja. De rechtspraak. Dus waar ja. heeft het OM toch ook enigszins mee van doen? Zeker, nee, we vormen samen de rechtelijke macht... en dat straalt voor, voor een deel ook op ons af. Geen misverstand daarover, daar dat, dat ben ik met, met u eens. Kijk, het is in die zin... ik wil niet zeggen dat het een slecht huwelijk is... tussen openbaar ministerie en media, Integendeel, Wij hebben de media gewoon ook nodig. Omdat een deel van ons werk gericht is op het, op het, ook op het voorkomen... Van, van, van misdaad. En dat bereik je ook doordat de media aandacht aan die misdaad besteedt... en de burger dat dus ook leest en daardoor afgehouden kan worden... van het zich overgeven aan criminaliteit. De spanning in die relatie, die is ook evident... die zit hem in het feit dat wij lang niet altijd alles kunnen zeggen. Het zij uit onderzoeksbelang omdat het onderzoek nog niet is afger uh, afgerond. Het zij omdat de zaak nog voor de rechter komt. En, en uh, ja in ons land, um, en dat is ook heel goed dat dat zo is... en ieder geld dat hij onschuldig is... zolang de rechter niet, nog niet over nee. de schuld heeft, uh, heeft, uh, uh, heeft geoordeeld. Ja, is, is een voorbeeld dan ook bijvoorbeeld uh, de brand in Moerdijk? De lijst met giftige stoffen die opgeslagen waren bij dat uh, bedrijf... werd in eerste instantie door het OM in beslag genomen... en dan duurt het een paar, maanden, uh, paar, paar dagen voordat uh, de lijst... Wordt Wordt gepubliceerd. Is dat ook een hele bewuste keus? Dat was inderdaad een bewuste keus. Ik moet er wel één ding uh, um, vooraf zeggen. Dat is dat die lijst wel beschikbaar was... Uh, voor de, uh, de rampenbestrijding, de veiligheid en de verantwoordelijke diensten. Ja, maar niet voor de burger. En ik zou hij heel was, graag willen was, weten wat erop staat als ja, ik daar woon. Nou, dat kunt u dus nu doen. Het zijn 52 dagen. Maar wel drie pages. dagen later. Hè. En ik wil het zo 52, graag heel vroeg nou, weten. Ja, het, Mijn kinderen gaan naar buiten. Die, die spelen daar in een sloot. Noem maar ja, als, u, als u die lijst kunt beoordelen. dan, dan waar, waar, het om, waar het om ging is dat degene die erover moesten beschikken... Uh, voor de veiligheid, de gezondheid en de rampenbestrijding daarover beschikte. Toen merkten we dat er toch, dat, dat kwam in de zaterdag kwam dat, uh, in de loop van de zaterdag kwam dat op, dat er toch wel behoefte aan was. Ook binnen de media, die diverse deskundigen gingen raadplegen. Hoogleraren in de toxicologie. in de, in, in, in de leer van, van de vergiften. Nou ja, dat vind ik prima. Ja. Wat is erop tegen? Uh, Want ik herinner me nog dat ik keek naar de uitzending van Niels uur s'avonds. Uh, en dat daar een, een hoogleraar, dacht ik toxicologie, werd uh, geïnterviewd door Twan Huis. En eigenlijk dat gesprek um, halverwege stokte, omdat ja, die lijst was niet bekend. Um, en toen liep bij onszelf al de discussie, moeten we die lijst toch dan maar niet open, uh, uh, open... hoe noem je dat, in de openbaarheid brengen. Um, en dat hebben we toen ook zeg maar, de volgende dag uh, gedaan. Maar ik wil in ieder geval de indruk wegnemen dat die lijst niet beschikbaar was voor de hulpdiensten, voor de rampenbestrijding... en voor de instanties die verantwoordelijk waren ja, voor de maar veiligheid. Maar is het toch niet een beetje vreemd dat u dan naar Twan Huis moet kijken... en naar Nieuwsuur om dat te realiseren? Omdat je toch ook met z'n allen kunt bedenken... dat het misschien heel handig is nou, om die lijst te openbaren? Liep, de, de discussie liep er al, uh, ging er al aan vooraf. Die ja. discussie die is... De, de zaterdagochtend uh, uh, voerden we daar zeg maar, al de gesprekken over. Um, en ja, ik probeer het nu een beetje te visualiseren uh, voor u... Hoe, <laughs> hoe zo'n proces ik, gaat. Hoe, ben, ja. hoe bedoel, gewoon ben, dat eigenlijk werkt. Ja, ja, zo is het toch. We zijn allemaal van vlees en bloed. Ja, u zegt ook trouwens in die nieuwjaars toespraak dat u uh, ook meer de boer op wil op lokaal gebied. En dan uh, heeft u het ook over die media. En dan noemt u ook de social networks en twitteren. Toen dacht ik, god, het OM gaat echt met de tijd mee. <lacht> Hoe vaak want heeft u vandaag getwitterd? Dat is getwitterd? Zo, dat was op dit moment niet zo. Nee. <lacht> heeft u vandaag al getwitterd, meneer Nee, nee, nee, ik, ik, ik zelf uh, uh, twitter niet. Ik weet niet of het er nog van komt. Dan moet het wel snel gaan, want over vier maanden ben ik weg. Uh, want dan zit mijn termijn erop, uh, dan is het afgelopen. Maar wat ik wel merk in de organisatie, met binnen de diverse onderdelen van de organisatie, uh, dat men daar toch wel behoefte aan heeft om zeg maar te twitteren. Uh, en wat dat betreft. En dan moet je daaraan toegeven, dat daar, vind ik ook. Het moet wel een functie hebben. Ja. Het moet wel een functie hebben. Dat het mag is, maar eens gezegd zijn. En, uh, nou, dat is wel erg belangrijk. En dat kan een functie hebben op dat, uh, op dat punt. Dat blijkt ook als je kijkt naar het aantal mensen wat, uh, wat volgt. Ik wilde u nog één vraag stellen. Niet eigenlijk mijn vraag, maar een vraag van een net vers... Tweede Kamerlid van de SP, die ik net eventjes... Ja. voor de microfoon had. Eén vraag aan meneer Brouwer. Wil uh, het OM alsjeblieft stoppen met schikkingen in grote fraudezaken? Ja, kort Staat antwoord. Uh, okay. U heeft een uh, halve minuut. Ja, ik begrijp uh, wat uh, meneer uh, Jansen bedoelt... maar ik ben het op dat punt niet uh, met hem eens. Dus u stopt niet het in is, de vier uh, maanden die u nog rest. Uh, nee, het is bovendien geen schikking, maar het is een transactie die je, uh, die je, die je aanbiedt... Um, uh, het het is een hele grote zaak, die vastgoedfraude, die klimopzaak. Uh, alle uh, hoofdverdachten komen voor de rechter. Uh, en daar zijn er daarnaast ook uh, verdachten die zeg maar, minder te verwijten is, wel het nodige te verwijten is, maar wat minder. Kortom, en, u zegt ze komen niet makkelijk weg. Want dat is de indruk. Ze komen die in deze wij. Wij staan voor een evenwichtige afdoening van de zaak. En de hoofdverdachten zullen voor de rechter komen. Goed, meneer Brouwer, mag ik u danken. En ja. uh, nog een, een hele mooie laatste vier maanden. Dank u wel. En, en, wat gaat u doen straks? Heel kort. Uh, ik, uh, ik hoop weer terug te gaan naar, uh, naar de rest internet langs, twitter kranten radio en televisie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 Dit is Radio 1.